Ismaël De Bruin met het NOS-journaal. De staking bij de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa breidt zich uit. Woensdag en donderdag leggen ook stewards en stewardessen het werk neer. Eerder besloten piloten al om te staken. Er zijn inmiddels honderden vluchten geannuleerd. tot ergernis van reizigers. Het is voor mij zum teil nachvollziehbaar. Ik heb maar verstandig. Als arbeidnemers meer geld willen, is het natuurlijk voor de mensen. zeer ongunstig... als de vluchten zondagsmorgens morgens annuleerd worden. Het conflict tussen de maatschappij en het personeel draait onder meer om nieuwe cao's. In Senegal is voor het eerst iemand veroordeeld wegens overtreding van de strengere anti-LHBTI-wet die vorige maand van kracht werd. De rechter veroordeelde een man van 24 tot 4 jaar cel. Volgens de rechtbank maakt hij zich schuldig aan het verrichten van onnatuurlijke handelingen en aan openbare zedenschennis Hij moet ook een boete betalen van ruim 3000 euro. Homoseksualiteit is in Senegal al langer strafbaar, maar de straffen zijn flink hoger geworden sinds de nieuwe wet. Het waterschap Limburg zegt een methode te hebben ontwikkeld om medicijnresten uit rioolwater te halen. Het werkt met koolpoeder dat wordt toegevoegd aan het afvalwater. Ja, het poeder heeft dus een adsorptievermogen. Er zitten als het ware kleine poriën in die de, ja, bijvoorbeeld de medicijnresten kunnen opnemen, maar het kan ook andere microverontreinigingen opnemen. Maar ja, het doel hier is wel echt de medicijnresten. Met de techniek zou zo'n 80% van de stoffen uit het water kunnen worden gefilterd. FC Utrecht heeft een nieuwe trainer voor het volgende seizoen. Het is Anthony Correa, die nu nog trainer is van Telstar. Met die club promoveerde hij vorig seizoen naar de Eredivisie. Correa heeft voor drie seizoenen getekend en volgt bij Utrecht Ron Jans op, die met pensioen gaat. Het weer hier en daar een bui, later vanavond en vannacht opklaringen, het koelt dan af naar 0 tot 5 graden. Morgen een zonnige lentedag, dan wordt het 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Play it loud.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 Welkom terug bij het tweede uur van Play It Out Live en nog steeds in de studio met alle drie de heren van de nieuwe atmosferische black metal band Nebelstorm. Storm. Bassist Stefan Terlouw, gitarist en vocalist Jesse Petom en drummer Tim Kramer. Heren, nogmaals leuk dat jullie er zijn vanavond. Hebben jullie het naar jullie zin? Ja, heerlijk, absoluut, top. Man, zeker, ja, top man. ja. ja. ja en ja, we hebben net uh, Mayhem gehad, dus niet. we kunnen slappauwen. Ja precies. Uh, gaan we ja, echt over jullie hebben. Ja, we hebben er nog, ja. uh, nog eentje, maar inderdaad Mayhem. He, die hoorden we net als uuropener van dit tweede uur een absolute klassieke natuurlijk. Uh, Freezing Moon. En nou, wat betekent dit soort uh, muziek voor jullie uh, persoonlijk en muzikaal? Ja, Mayhem. Dat is uh, voor de black metal wereld uh, hoef ik daar weinig over te vertellen ja, denk ik. Dus uh, ja, duidelijk. Ja, dat is, ja, dat, dat ja. is gewoon zo bruto. Dus ja. uh, ja. <laughs> Jan Sander Baham, die hier toevallig vanavond te gast yeah. ja, dat is de Uber nee, Mayhem ja. <laughs> ja, maar de, de Domistische Tana's is gewoon zo'n zo vet, uh, vet album en uh, ja, ook de historie erachter is, het is ja, bijzonder, dat is gewoon ja. bijzonder, dus uh, ja, en, en Freezing Moon, dat is gewoon denk ik wel van die plaat denk ik wel mm -hmm. de, beke, uh, de bekendste, bekendste en, ja, ja, dat is gewoon die, die, die atmosfeer en de, de feeling in, in, in die track, dat is, dat is gewoon onbeschrijfelijk. onbeschrijpelijk. onbeschrijpelijk. Ja, ja. Ik vind het ook uh, wel vet om te noemen, die, die drums die zijn ook echt opgenomen in zo'n massieve ruimte. Waardoor dat, ja, ik denk wel, een van de eerste plaatsen is waar die zoveel uh, ja, ruimtelijke ervaring heeft op die ja. drums. Of, ja, precies. Dat hoor je inderdaad. Heel vet, ja. ja. En ik uh, had uh, begrepen van dat jullie uh, ook nog naar het concert gaan van uh, Mayhem, of? Dimmo. Oh, Dimmo was dat. Oh, sorry. Oh, dan heb ja. ik het even verkeerd gehoord. Oké. Okay. Maar jij bent wel naar mee geweest, Sander. Ja, ja. ja, ja oké. Okay. Ja. En uh, heeft uh, jullie de visie op Black Metal gevormd ook, Ik uh, Denk het wel, hè? Beetje. Al medium, ja, een beetje. Ja, een beetje wel. Oh. Ja, ja, ja. Ja, um, ook, ook weer qua zang uh, vind ik de, dat, uh, dat van Attila, dat is, dat is, heel, dat is heel bijzonder. Je, hij, hij doet, doet uh, hoe hij zijn, zijn zang gebruikt, mm -hmm. dat, dat, dat, dat, dat, dat gorgelen en uh, ja, hoe, hoe, je, hoe je dat moet noemen. Ja. En ook dat uh, Gregoriaanse erbij en het, is, het klinkt gewoon gruwelijk. De combinatie daarvan ja, klinkt uh, heel ja, vet, ja. ja. En, uh, en zijn er ook elementen in deze muziek die uh, jullie nog steeds laten terugkomen in uh, het eigen werk van deze band? De, de drums. De drums, denk ik. Ik ben zelf persoonlijk wel fan van een lekker ruimtelijk uh, drumgeluid. Ja. Zeg maar. En de, de crashes is wat meer op de achtergrond, uh, zeg maar. Ja. Ja. maar overal op zijn bepaalde uh, punten um, ook wel hard. Weet ja. je, de, soms de, dat, dat die kick even wat, wat harder knalt, mm -hmm. uh, zeg maar. En ja, vooral als je dan zo'n veel doet met die toms, weet je, dat, dat, echt, dat je dat echt goed hoort. Dat uh, dringt echt door, ja, zeg maar. Ja, ja. ja. zeker live Perfect. vind ik dat ja. echt wel iets wat, wat eruit moet spatten, zeg maar. Ja, ja. ja. ja. dat kan ik Hij ook uh, echt wel uh, heel expliciet in de rider, dat het, uh, echt goed klinken. Ja. Die tom's moeten goed... Uh, Belangrijk dus ja. voor jullie. Alright. Uh, voordat we zo direct uh, dieper ingaan op jullie eigen nummers, uh, laten we tot slot nog een van de invloeden horen die jullie muziek heeft uh, gevormd. Uh, jullie kozen nog uh, voor Flicker van Barren Earth. Een band die bekend staat om een mix van melancholie en intensiteit. Uh, nou, Dat spreekt jullie denk ik ook behoorlijk wat aan. Wat onder andere spreekt meester daaraan? Nou ja, ik had uh, deze uh, geopperd. Uh, ja, wat ik is het, ja. uh, okay. het uh, mooie vind uh, van dit nummer, van uh, de band zelf, uh -huh. is gewoon... Uh, de nummers hebben echt een, een, een uh, kop en een staart, zeg maar. Uh, ja. een, een verhaal, maar ook uh, heel veel afwisseling, afwisselingen in de nummers. Uh, hard zacht. En dan, ja... Nou ja, in dit nummer zit ook wel een hele mooie verrassing in het midden. Dus, All right. ja. Kun je daar wat over vertellen, over die verrassing? Nou ja... We gaan zo luisteren maar. Ja, het is iets, totaal iets heel onverwachts in zo'n zo uh, ja, stevig nummer. Ja. Ineens toch een, een uh, mooi gitaarstukje erin. Oké, okay. ja. ja, die gaan we inderdaad zo direct horen. Uh, ja. En zijn er zijn ook specifieke technieken. Nee, ja, misschien die gitaarstukken of ideeën... die jullie hebben meegenomen in jullie eigen nummers? Nou, ik... Um, ik, denk het toch, ik zou het wel op de afwisseling vooral houden. Vooral de afwisseling, ja. oké. Okay. En als je terugdenkt aan het moment uh, dat je deze muziek voor het eerst hoorde... Uh, wat deed dat met jullie als muzikanten? En vooral jou steeds, Nou ja, ik... Uh, ik ik weet niet hoe ik erop kwam. Ik ontdekte deze band. Ik heb geen idee eigenlijk. Mm -hmm. Maar ik denk dat ik er een keertje over, gewoon op internet tegenkwam. Ja. En ik dacht echt iets van... Hé, hey, dit is wel heel tof gewoon. Uh, ja, en uh, dit is ook de zanger... De, de, de oude, dit is wat, een van de oude albums. Mm -hmm. uh, ook dezelfde zanger als uh, van uh, Swallow the Sun. Uh, misschien ja, misschien ook wel bekend. Ja, en, die uh, ken ik wel inderdaad. En uh, ja, die heeft ook wel een, ja, wel een toffe stem hebben. Ja. ja. Is ja. dus, uh, een van de betere zangers van Baron Earth uh, als ja. jou. Nou, ja, ja, ja, okay. ja. En, uh, de nieuwe is ook wel goed, ja. Ja, maar, ja, maar je bent toch meer? Weer, uh, ja, dit vind ik ook helemaal tof. Ja. Ja. En, en jullie? Kunnen jullie daarin vinden? In de ik, ik ken het nummer eigenlijk helemaal niet. Oh, dus okay. ik ben er gewoon heel benieuwd. Oh, je bent er ja. gewoon heel benieuwd. Oké. Okay. En uh, jij, Jesse? ik Kijk van jij? de ijs, ik laat me Helemaal goed. Ik ben heel van u net het in het midden nu. Uh. Ja, ja, ja, ja, ja dit, dit, is, dit is niet echt uh, ja, dat je denkt van... Nou, dit is snoeiharde black metal of zo. Dit is gewoon uh, een stuk afwijkender. Het is wat meer uh, progressiever, uh, zeg maar. Oké. Okay. Uh. En dan Zou je ook zeggen dat dit nummer een bouwsteen is geweest... voor jullie eigen sound? Of? Heeft het wel nee, bijgedragen? Ik, ik denk niet zozeer. Maar nee. ja, ik, ik, ja, ik vind het meer gewoon... Uh, de af, afwisseling in het nummer... Uh, het opbouw en... de afbouw, zeg maar. Uh, ja. Een verhaal met een kop en een staart. Dat, is voor, uh, dat, dat vind ik ook wel vaak ja. mooi. Uh, ook terugkijkend naar... Uh, uh, demo en Opet... vind ik dat ook... toch uh, mm -hmm. ja, wel heel mooi in een nummer. Ja. Ja. En op welke manier kom je die, uh, combineer je die invloeden... met jullie eigen stijl? Dus de, Oh, hoe ik dat combineer ja oh, een goeie ja hoe kom <lacht> <grij readiness> ja ja ja ja ja, ja, ja, ja, ja, ja het ontstaat gewoon denk ik ja, het ontstaat. nou ja nou ja soms heb ik wel eens dan heb je een nummer en dan en dat blijft dat misschien even het is een beetje een, een paar weekjes rommelen en dan moment ga je nog een beetje keertje naar luisteren en ik van ineens, ja, dan uh, popt er wat op... en dan uh, ga je wel thuis wat uh, kloten achter je pc'tje... Ja. en wat opnemen, wat, wat proberen. Ja. En uh, ineens, ineens ja, denk je van... ja, dit is het. En dan ga je dat weer proberen Ik in bouwen. de overruimte. Ja. En dan, uh, Ik denk ook dat, dit, dat er wel voor ja. bepaalde nummers... ook wel een type structuur blijft hangen of zo. Dus, uh, ja. Um, ja, bijvoorbeeld... Uh, ja, Jesse schrijft dan uh, de meeste van onze nummers. Ja. Uh, maar... Er we zitten wel in, in de gelaagdheid en in de opbouw van die nummers zie je wel uh, ook andere structuren. Zeg maar. Dus mm -hmm. het kan wel zo zijn dat je. Uh, natuurlijk heb, we hebben we ja, over het algemeen zo een afwisseling tussen hard-zacht mm -hmm. uh, en atmosferisch laag eroverheen. Nee. Maar ook wel in de, in de opbouw van de nummers zie je wel verschil in uh, hoe het begint. Hoe, het is niet altijd dat het altijd in het midden inzakt of zo. Nee, of okay. het is niet, weet je, dus, dus dat is wel uh, wat je misschien ook in, in deze nummers die wij hebben uitgekozen kan horen, dat het niet altijd. Uh, ja, zelf opbouw bij elk nummer is, zeg maar. Dat proberen wij ook wel uh, in onze set en nee, in onze nee, muziek nee, ja. ook een beetje terug te laten komen. Dat het, ja. wel, het is wel in die zin ander, uh, ja, hetzelfde dat het niet het hele nummer knal is of het hele nummer zo rustig is. Maar de gelaagdheid, de opbouw, de overgang we zitten wel net bij elk nummer anders in elkaar. Waardoor het ook alweer interessant blijft. Ja, precies. En dat ook de belangrijk. tempo's in elk nummer zijn weer anders. Ja, uh, dat, dat is ja. wel echt een, een belangrijk aspect in jullie muziek. Ja, dus. ja, ja. ja. ja. ja. En uh, voor de luisteraars die nieuw zijn met uh, Nebelstorm, wat hoop je dat ze herkennen van deze invloeden in jullie eigen nummers? Ja, dus eigenlijk denk een beetje ja. wat we net hebben gezegd. Mm -hmm. de, de, de gitaarstukken ja. sowieso, ja. <laughs> wat, wat Stefan noemde. Nee, maar ook wel ja. inderdaad een beetje de... Ja, dus dat het gewoon die afwisseling... en, uh, en ook dat het interessant blijft, boeiend blijft... Uh, ja. en vernieuwend uh, ja. blijft zijn. Oké. Okay. Maar goed, duidelijk. Uh, nou ja, dat is dus precies hoe al die invloeden samenkomen in jullie eigen nummers. Dus jullie nemen elementen mee die jullie raken en vertalen dat naar jullie eigen sound. Uh, laten we nu eindelijk eens luisteren naar hoe dat klinkt in jullie eigen werk. Uh, we gaan eerst trouwens nog even luisteren, want ik ben het vergeten te verwerken, zie ik. Uh, naar Baron Earth en dan komen we weer bij jullie terug. Barren Earth met Flickr. Ja, klonk lekker, uh, yeah. Stefan. Zeker. En uh, ja, gaaf uh, stukje inderdaad tussendoor. Leuk gedaan. Ja. Ja. Uh, we gaan uh, door naar jullie eigen werk. Hè? Want, uh, alle invloeden die we zojuist gedraaid hebben... komen dus nu uh, samen in jullie eigen nummers. Uh, jullie nemen elementen mee dus die jullie raken... en vertalen dat dus naar jullie eigen sound. Uh, laten we dus uh, gaan luisteren naar hoe dat uh, klinkt in jullie eigen werk. Jullie, uh, hoe hebben jullie deze elementen vertaald naar jullie eigen sound? Is dat uh, bewust gebeurd of organisch ontstaan? Mm, organisch uh, ontstaan? Ja. Ik... Uh, ik ben geen expert met, met muziektheorie. Ik heb ook nee. niet op, het, op een muziekschool gezeten nee? of een conservatorium of dat soort nee. dingen. Ja, ik heb een paar gitaarlessen gehad. En, en de, okay. de compositie schrijf ik eigenlijk puur uit gevoel. Ja. Ja. Oké, okay. dus je hebt het jezelf ook aangeleerd, gitaarspel? Ja, ja, ja? Gewoon, gewoon, de, gewoon die plank op je schoot en uh, een paar akkoorden pakken... en af en toe eens opzoeken en uh, andere akkoorden. Oh, ja, Er is ook uh, een barreeakkoord, minum, dat soort ja, ja. dingen, ja, ja. en uh, ja. ja zo zo ga je gaan gewoon spelen en het is gewoon, ja dat zeg ik puur gevoel ja, ja. heb je er uh, ook een beetje um, boeken bij nageslagen of uh, YouTube video's? Uh, hoe je het moest leren of uh, gitaar ja. spelen of heb je gewoon echt zelf uh, combinatie van, combinatie ja. van? Ja, ja, combinatie echt, van, van, van wat, wat, wat wat wat ik hoor van andere bands inderdaad wat, wat, wat, wat, wat opgezocht inderdaad video's uh, boeken dat soort dingen inderdaad en ja, soms dan zie je dat er zo'n video voorbij komen is iemand zo'n zo'n zo zo ja, die Roland spelen en ik van oh dat ga ik ook eens proberen ja zo even weer leer je weer steeds meer Even daarop uh, terug. Uh, verder bordurend, uh, Stefan, hoe heb jij uh, Bas uh, leren spelen eigenlijk? Nou, ik heb. Uh, nou, laat ik het uh, hier beginnen met. Um, ja, ik ben begonnen met muziek toen ik een jaar of 7, 8 was. Ja. Uh, nou, ja Dan ging, ging je blockflight spelen. Ja, daar begon, uh, het bij. Uh, begon, begon het mee. Ik begon het mee. En uh, met veel plezier gedaan. Ja. En op uh, een gegeven moment heb ik uh, iets van 10, 12 jaar toetsen gespeeld. Mm -hmm. Maar op een gegeven moment dacht ik van. Nah, ik wil toch je, ik wilde wat anders. Ja. En ik dacht van, nou, die kleine snaartjes van een gewone gitaar, dat, dat is niks van mij. Eigen. Ik wil gewoon oh, een basgitaar. Een bas En zo geschieden, één gekocht en ja. uh, spelen maar. Ook zelf aangeleerd of les gehad? Nou, twee jaar, denk ik ja, twee jaartjes wel echt lessen hebben gedaan. Uh, een beetje gewoon de basisdingen. Ja. Maar je hebt toch wel wat uh, uh, op zich, ja, qua muzikaal, toch wel wat verder ontwikkeld. Met de, omdat je toch wel je toetsen hebt gedaan. Ja, en, precies. Ja, en dan uh, gewoon spelen. Ja. En hoeveel hoeveel ja. gebast speel je? Ik speel nu bij een 5 Een oké. Met, zonder plektrum? Zonder. Zonder. Ja, ja, de, ja de, de, de, naar mijn gevoel. Uh, maar ja, dat is voor ieder anders. Maar ja, ja, uh, heb je meer uh, uh, controle over je snaren, vind ja. ik. Maar dat, dus, is, dat is persoonlijk. Dat is inderdaad persoonlijk. Dat is, uh, ja. Ja, dat is uh, voor ieder... Uh, iedere ja, speler, ja. Ja. ja, anders natuurlijk. Ja. Ja. En uh, jij Tim... Uh, ja, ik uh, ben, ben eigenlijk vrij laat dus begonnen. Om 18e mm -hmm. met drummen. Ja, uh, toen heb ik al twee, ja, twee jaar drumles gehad. Ja. Uh, maar ja, dat is... In, en voor de rest heb ik eigenlijk een beetje hetzelfde recept. Dus heel veel kijken op, uh, op YouTube. Uh, ja, dat is uh, toch prettig dat het een beetje bestond. En ja. uh, daar veel vandaan gehaald. En uh, ook inderdaad heel veel van drummers die, uh, die, uh, ja, die, die inspiratie uh, gaven. En ja, dat is ook best wel breed uiteindelijk. Mm -hmm. uh, natuurlijk veel metal drummers uh, zoals Flo Meunier. en... Uh, uh, ...andere uh, grotere drummers, maar ook al veel uh, ja, zelfs jazz voor de handtechnieken. Okay. Uh, je hebt uh, Jojo Mayer, die heeft super, super fijne handtechniek tutorials. Uh, Benny Grab heeft heel veel over groeven, ademen, inhouden, al die dingen waarvan je eigenlijk denkt... Ja, ja, ...maar het hoort er ook gewoon bij. Ja. Uh, bijvoorbeeld als je veel speelt en je ademt niet uit en in, dan, dan ga je die veel een beetje afknijpen. Het zijn van die dingen waar je eigenlijk nooit over nadenkt. Maar... Nee. Leer je dus, zo weer op die ja, manier? Ja, ja, ineens, ja. ja dus uh, dus uh, ja, heel veel van dat soort dingen gekeken, gewoon. En, uh, en natuurlijk een beetje George Collias gekeken, denk ik. Zoals elke metal drummer wel een beetje mm -hmm. half ooit een keertje heeft gedacht. <laughs> ja. Uh, en uh, ja, en dan kom je ook wel een beetje op die techniek. En dan, het is ook een beetje ter voorkoming dat je het wel fout doet. Ja. Uh, en een beetje validatie van wat ik speel, is dat ook een beetje wat, wat andere mensen doen of niet? Ja. Zeker als je wat hogere tempo's en je wilt ook steeds sneller dan. Ja. Moet je een soort van techniek, want anders kom je er niet. Ja. Dus, uh... Ben je kritisch tegen jezelf toe? Pro um, trunk, trunk, nou, trunk, het, is, het is wel makkelijk om uh, fouten te horen. Zeg maar. Als je ja. drumt en je hoort het terug, zeker bij opnames en het klinkt niet goed, dan mm -hmm. hoort het meteen. Ja. Uh, het is niet een uh, vergevingsgezind uh, instrument. Zeg maar. Nee, dat kan ik me voorstellen. Dus je hoeft niet per se zelf kritisch te zijn om het nee, te horen. Nee, dus. nee dat, uh, dat is wel opvallend. Dat valt wel op, je inderdaad. Klopt. All right, dankjewel. We gaan weer even terug naar de elementen die naar jullie muziek of naar jullie sound zijn vertaald. Het begint. Uh, beginnen jullie vanuit een idee of sfeer of vanuit een muzikaal element? Nou ja, ja meestal komt. Ja, Jesse toch gewoon met een ideetje. En dan, en dan, ja. Ja, ja, meestal vanuit, ja, vanuit ja. zo'n gitaarist, Maar daar is meestal ja. wel een soort van sfeer achter of zo. Een soort ja. van intentie. Ja. Uh, ja. ja, eigenlijk een beetje een mystiek sfeertje vaak. En dan bouwen en, uh, jullie eromheen of zo. Of? Ja, ja, een beetje mysterieus. Ja. En soms, soms kan het ook gewoon beginnen met een, uh, met gewoon een, een groove of zo. Die, ja. die gewoon heel vet klinkt. Waar je dan eigenlijk een soort van. Uh, sfeer ja, naartoe bouwt, als het ware. Mm -hmm. Daar kan een meer dan meer ontstaan. Ja. Ja. Ja. ja, wat voorbeelden. Het <laughs> is echt heel random, maar soms dan, uh, ja, dan, dan zit ik gewoon op de wc en dan zit ik gewoon een één <laughs> keer bij, uit te denken en dan denk ik van... Oh, en dat kan ik zo ja. en zo doen. Ja. En dan, en dan soms dan, eh, pak ik gewoon mijn telefoon erbij. En doe ik gewoon een voice recording. En dan doe ik gewoon een, een stukje neurie. En dan ga ik dat later gewoon op die toonhoogte. Ga ik dat met de gitaar inspelen proberen te spelen. Ja, nou, okay. ja. En uh, je, dat had je geleerd? heb ik nog eens een keer een intro gemaakt. En, dat, en dan was ik bijvoorbeeld wat aan het luisteren. En dan dacht ik van, oh ja. En dan ga ik dat dus op die manier doen. Dan begin ik dus met één laagje zeg maar, qua zang. En dan pak ik eens een klassiek gitaar erbij. En dan spel ik dat als een heerretje. En zo bouw ik steeds mijn laagjes dat op. Ja. Ik had ergens een kapotte china. Nou, dan hou ik dat bij een microfoon. En dan kras ik dan met mijn nagels overheen. Dan gaat er heel veel reverb ja. overheen. Ah, ja, en zo bouw ik dat dan op. En dat, is, ja. dat zeg ik het puur uit gevoel. Puur uit gevoel, ja. Ja. Okay. ja. En um, wanneer uh, voelt een nummer voor jullie echt af? <laughs> ja, dat is. Uh, dat, uh, ja. Soms moet je de knoop wakken, maar ja. het, het is wel heel vaak zo met, uh, en ik denk dat heel veel muzikanten dat hebben, als we dan een, een, een nummer ja. hebben geschreven en die luisteren dan is het van, oh, dit je kan misschien nog net even ja, anders. Precies, en dan, dan wordt de, dat ligt het ja. een, een lange ja. tijd op de plank en is het van, oh, maar je kan misschien nog wel even, even dit erbij, weet je. Ja, ja, ja volgens mij is het no nooit een nummer, ja, eigenlijk nooit echt eigenlijk. Nee, nee. Nee. Nee. Nee. eigenlijk is het ja. alleen maar af, ja. omdat de tijd is verstreken en je wilt ja. Het opnemen. Ja, precies. Ja, nu is het genoeg geweest, nu willen we hem vastzetten. Dat klopt. Ja. Op een gegeven moment ja, is het uh, goed uh, genoeg, maar ja. het is nooit af of nee. zo. Ja. Nou ja, dan was zo, zoals de laatste oefening dat we dachten van... bij een bepaald nummer wat we speelden... ik dacht ja. van, hier nee, ken je ken eigenlijk ook wel een barsloopje bij. Ja. Ja. Ja. En dit nummer spelen we al een jaar. <laughs> <laughs> nou, eigenlijk is dit is ook, ook op wel leuk. Ja. Ja. Ja, nou ja, eventjes denk ik, nou, probeer hem. Nou ja, hoppakee, Nou ja. ja. Ja, het blijft groeien. Ja, precies. Ja. Dat is waar ja. zo. Maar Sowieso ook inderdaad ja. één nummer die we live spelen. En ja. dan, uh, dat is ook al opgenomen. Zeg maar. En dan is het toch live dat ik er, zeg maar, een extra gitaar bij bijstek. Om de leegte wat op te vullen. Maar ja. Ja. even spannender te maken. Ook, zeg maar. Ja, precies. Ja. Ja. Uh, live kan dat gelukkig ook allemaal makkelijker. Dat ja. geldt ook weer. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Het eerste nummer wat ik uh, zo uh, ga drijven van jullie is ook uh, het eerste naar de band vernoemde nummer dat jullie wereldkundig hebben gemaakt. Uh, waar komt het vandaan? Uh, wat is het verhaal of gevoel achter dit nummer? Nibbelstorm. Ik denk eigenlijk dat het gewoon een, uh, een track was die. Uh, nog wel enigszins recht, toe, recht aan is. maar wel alle elementen bevat die we een beetje als band proberen na te, te streven. Als ik het ja. zo. Uh, ja. ja, dan vul ik het ook voor de rest in. Maar ik mm -hmm. denk dat dat een beetje is wat het uh, is. Ja. Oké, okay, en uh, vat dit nummer ook, zeg maar, uh, de band samen, zeg maar, jullie in het geheel genomen? Qua sound? Ja, door de bank genomen wel. Ja? Ja. Ja. En dat was ook de reden dat jullie hem uh, als eerste hebben ja. released. Ja. Ja, en ontstond deze track vanuit het concept of groeide dat gaandeweg? Ja, goede vraag. Ja, ja dat, dat groeide gewoon daar nou, ook nogmaals gewoon uit een het gevoel. Ja. Uh, hetzelfde met de, het schrijven van de teksten. De teksten gaan uh, onder andere over uh, nihilistische optimisme, zeg ja. maar. En uh, ja, daar probeer je zeg maar, op een, ja, zeg maar een bepaald poëtische uh, manier te, te verwoorden. Zo zeg maar. ja. uh, nou, zit ja, dat dus ook in de liris. En uh, ja, in, in, in dit nummer zeg maar, uh, vond ik ook aan het einde te, toepasselijk... om echt nog af te sluiten met uh, Nebelstorm. En vandaar dat het ja. nummer ook op die manier genoemd is. En uh, ja. Ja, tot de wereld is uh, ge, gekomen. Nee. Ja. En hoe, hoe verliep het proces van het eerste idee tot het uiteindelijke eindproces? Um, dat is altijd een uitdaging. Ja. Als schrijven van een nummer, weet je wel. Ja, je hebt dat niet direct natuurlijk in je gedachten. En dat is, uh, ja, weet je, uh, op invloeden van andere bands. Uh, speel je een, uh, een, een riff en dan denk je van, oh dat voelt goed. En dan heb je een ander stuk riff wat je daar nog mee over is. Dan denk je van, oh, dit is goed te combineren. En dan ga je dat zeg maar zo samen plakken, zeg maar. Dat is mm -hmm. kleien. En uh, dan denk je van, oh ja, hmm, ik heb nu een first en de chorus. Misschien iets van een intro, En dan speel je dat een paar keer. En, nee, het is niet. En, dat, en zo bouwt dat zich langzaam op. En op een gegeven moment heb je zeg maar, een, een, een, een, een goede basis. Ja. Ja, je kan hem weer werken en dan ga je het zeg maar, fine-tunen. En ja. zo is dat zeg maar, gevormd. Ja. Ja. is het dan, uh, een lang proces van dit nummer? of het mee? Ja, wel, uh, wel ja, een paar weken. Toch wel een paar weken? oké okay. ja, ja, ja, ja, ja, want soms, weet je, soms dan schrijf je het. Uh, dan ben je soms, soms een tijdje bezig. Mm -hmm. En dan zit je op een gegeven moment vast. En dan denk je van oké. Okay, mm -hmm. Dan moet je echt tegen jezelf zeggen van oké, okay, dan gaan we gaan neerleggen. En dan ga ik het later weer terugluisteren. Ja. En dan heb je ook weer versie ideeën. Zeg maar. ja. Ja. En uh, specifieke momenten uit het nummer uh, waar jullie extra trots op zijn? Ja, wat ik wel, uh, wel tof vind, is uh, die, die opbouw naar het einde toe. Dus uh, dat, dat, dat tweede tussenstukje waar je dan opbouwt uh, naar het einde toe, uh, mm -hmm. ja, dat, dat bouwt gewoon lekker op en dan komt hij er best wel goed in. Ja. gewoon een, een lekkere riff. Dus, uh, right. Dat vind ik wel heel tof. Oké, okay. we gaan er naar luisteren. Dankjewel voor de toelichting, Tim. Uh, Nebelstorm dus, voor jullie eerste naar de band vernoemde release. En we zijn daarna weer bij jullie terug. Tot ziens. Ik dus meteen een goed beeld van jullie sound dat heel gelaagd is. Veel sfeer bevat, maar ook heel intens is. Voor degenen die het nog niet weten, ik zit hier dus nog steeds met drie heren... en makers van dit zojuist gedraaide nummer, Nebelstorm. het eerste voorproefje van jullie bent. We hadden het ervoor gehad over, hoe het, uh, over het schrijfproces van dit nummer... maar hoe ziet jullie schrijfproces er in het algemeen eigenlijk uit? Oeh, uh, soms jam in de oefenruimte. Ja? Je, uh, ja, je begint bij, soms, soms ben je wel eens, het uh, opwarmen speel spelen wel een riff en denk je van, oh, weet je wel, uh, Tim, kun je dit eens spelen, weet je nou, nou misschien gewoon eens bij, bij een basis en dan uh, spelen ja. ze een gitaar even overheen. Ja. En dan Stefan die haakt dan wel uh, aan. Ja, en zo, weet je wel, een riff. Nou, pak ik ja. de telefoon erbij, even opnemen en kijken hoe je dat weer kan uh, reproduceren. Ja ja. ja, ja. Jullie werken veel samen of uh, brengt iedereen uh, ook eigen ideeën mee? ja zeker iedereen brengt wel een idee mee ja. Uh, en uh, ja weet je we hebben tegenwoordig de luxe dat je het gewoon allemaal thuis kan opnemen en ja. Dus, uh, ja. ja en soms zit ik wel eens gewoon inderdaad achter de computer met een plank op schoot en uh, ja weet je als ik dan een idee heb dan kan ik het uitspelen uit, uh, de gitaar drums programmeren en dan de jongens opsturen en dan ja. kunnen ze zeggen van nou het is leuk of het is niet leuk ja. precies ja. Ja. Ja. En ja, wie, uh, wie, wie verwerkt het of wie maakt het, produceert het? Of mixt het? Ja, in vaak het? Uh, de juist de pre-producties maken. Uh, ja? uh, en wij voegen dan inderdaad uh, in de oefenruimte, voegen we eigenlijk alle ideeën samen, voegen we toe aan een nummer. Uh, bespreken we het en uh, ja, komen we tot een soort uh, uh, ja, conclusie. Soort, ja, een ja, soort conclusie inderdaad. Ja. En dan, uh, dan is het op een gegeven moment uh, ja, rijp rijp. Zeg maar. Ja. Ja. is er ook veel ruimte voor experiment of uh, houden we echt vast aan een bepaald structuur? Nee, echt niet. We doen uh, best wel wat uh, experimenten inderdaad. Ja. Ja? Uh, het gebeurt ook best wel vaak dat we na een nummer... als we dat hebben gespeeld in de oefenruimte... gewoon een soort van doorjammen of zo. Of na een mm -hmm. set ja. dat we hebben gespeeld. Ja. Dat we gewoon... Uh, omdat spontaan dan iemand een idee krijgt. Ik heb ook wel eens wat op de drums... dat ik dan gewoon wat doorspeel of zo. Mm -hmm. of, uh, of, of, uh, of Stefan die speelt iets op de basgitaar... En Dat we daar dan weer proberen iets van te maken of zo, dus het is ja. best, best wel in die ja. zin organisch uh, komt er wel eens wat nieuwe ideeën spontaniteit... Uh, ja. Ja, tevoren. Ja, en Ja, en soms hebben we een goede basis ja. en een, ja. uh, dan denk ik van nou ja, toch misschien nog niet helemaal af. En dan komt Steven en ik met een ding op de toets en dan denk ik van ja, die moet weer toevoegen. Eh, ja, ja, de, de, ja, de toetsengel ja, is er weer, weet ja ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, de, de, de, ja soms zit ik dan wel eens thuis. Ik zit ik dan boven heb ik dan met mijn muziekkamertje en dan, mm -hmm. dan uh, laat ik dat nummer even in. Uh, in, in in Cubase. En dan ben ik daar een beetje mee aan het kut. En ik denk van... Op een gegeven moment gaat er wat broeien in je hoofd. En dan zoals dat met dat... Laatste waren we dan een nummertje weer... in de oefenruimte. Een nieuw nummertje wezen oefenen. En het zijn maar twee toetsen. En dat voegde ik toe. Ik dacht van... nou dit maakt het gewoon net compleet. Ja, ja. Het, het, maakt het, het, gewoon het is een, ja. een mini-detail, maar... Ja, toch. Ja. Ik weet even niet zo gauw welk nummertje je hier volgt. Waar dan met ja, een bepaald nummer... Ja, ik ja, ja, gaat hier komen. En dan ga je met zo'n zo nummertje... en denk ik van... nee, daar hoort ook wel een, ja. een toetsenpartijtje bij. Van, ja, dat is toch wel weer het mooie... wat eigenlijk dan weer terugkomt van... zoals je ook begonnen bent met de toetsen... en dan... Ja. die element verwerkt ja, uh, in deze toch, muziek. Het ja. blijft toch terugkomen. Ja, ja. ja. ja en een beetje die, die, die liefde ook voor Dimu. Ja, ja. ja zeker. Ja. En die ja. hoor je goed in. Ja. Okay. Ja. Uh, tweede nummer dus van vanavond is... Vel well of Peel Slip. We zeiden het net al. Een track die perfect laat zien hoe jullie... melodie, sfeer en intensiteit combineren. Dit nummer heeft echt een hypnotiserende kwaliteit. Hoe is dat ontstaan? Oeh. Hey, ik denk vanuit die, die, uh, die, die triple trips, Dus dat ja. gevoel is heel erg vanuit die drie. Uh, okay. Dus een beetje, uh, ja, inderdaad... Dat heeft iets waarvan je denkt, hé, hey, dit, dit sleept me mee. Dat ja, precies. Uh... En daarnaast, dat heeft zelf is natuurlijk ook gewoon, gewoon echt heel gaaf. Ja. Oké. Okay. En hoe verschilt dit nummer in schrijf- of opnameproces van bijvoorbeeld jullie eerste track? <hums> Het was op vakantie. Ja? Ik was op vakantie. Ik had de let op mee en de gitaar. En ik was aan het spelen. En misschien was ik gewoon in een wat meer chille vibe. Uh -huh. En toen dacht ik: van Nou, oh, een wat rustiger nummer. Ja. En dan uh, naar de jongens opgestuurd. Uh -huh. En uh, ja, dit is, uh, net zoals uh, Belvanger dat ook heeft. Gewoon een wat rustiger nummer. Een Funeral hebben we ook een wat rustiger nummer. Zeg maar. ja. Nou, dit is dan zeg maar dat een, een, de eentje de van de ons. De ja. ons ja, de de dat, toen ja. Stefan die toetsen erbij gooide. Ja, dat, toen, dat maakte het echt af. Ja. Ja. Ja. Ja. En, en welke invloed uit bands zoals Baron Earth of the Ruins of Beverest voor je terug in dit nummer? Ik denk uh, in het, in het uh, de middenstuk zit er een stukje uh, ja. waar je, zeg maar... Uh, ja, ik denk een beetje een opbouw. Dus je hebt, je oh, hebt ergens dood. in het midden van het nummer zit een opbouw... en er mm -hmm. volgt een, uh, een beetje, beetje spanningsboog. Ja. Uh, dan komt er een blast beat... en daarna komt er echt een heel relaxed dubbel bas uh, uh, naar voren. Ja. Ik denk dat dat wel een beetje de... Uh, ja, de, de, de inspiraties samenvoegt, zeg maar. Oké. Okay. Nou, wederom bedankt voor deze inleiding... voor het nummer Veel of Peel We gaan er nu naar luisteren... en we zijn daarna er alweer terug met het vlotwoord... en de derde en laatste track die jullie hebben gemaakt. Tot zo. Uh -huh. Al oh, veel sleep draaid ik net. De tweede track van mijn speciale gasten van vanavond. De nieuwe atmosferische black metal band Nebel Storm. Die in zijn volledige bezetting aanwezig is in de ZFM studio. De band bestaat uit bassist Stefan Talau, gitarist en vocalist Jesse Petom en drummer Tim Kramer. Heren, de tijd is voorbij gevlogen vanavond. Absoluut. Ja. ja, zeker. Ja, ja, ja. ja bedankt Zij dat we dag. mochten komen. Ja, graag gedaan, ja, mannen. Zeker. Voor deze afzende, uh, we deze uitzending straks gaan afsluiten, hebben de luisteraars thuis nog één nummer van jullie te goed met de mooie titel: Shadows of a Wound Eternal. Dit nummer toont echt de kracht en diepte van jullie muziek, wat dit een krachtige afsluiter maakt voor vanavond. Uh, wat maakt dit nummer zo speciaal voor jullie? Ja, de, de, de, het, het is wat harder dan de, de andere twee nummers die je tot nu toe hebt gehoord, uh, maar het bewaakt wel een beetje diezelfde sfeer. Dus. Ja. Uh, Um, dus de, de, hoewel het wat harder is, bewaakt het ook wel. Ja, je krijgt wel dat, dat hartzacht gevoel, de atmosfeer, de, dat, dat krijg je gewoon mee daarin. Dus dat is wel eigenlijk. Oké, okay, top. En, en waar, de Knaller ook wel. Ja. Ja. Is dit ook een soort climax van alles wat jullie maken? Of een juist nieuw experiment binnen de band? Ja, het is in zekere zin wel. Het is, het is uh, gewoon een, net een wat andere stijl... maar wel binnen hetzelfde geluid. Uh, de, dus je, het is herkenbaar, maar wel, wel anders. En gewoon wat harder. Je kan er gewoon lekker op losgaan. All Nou, dank jullie wel. Uh, waar willen jullie tot slot naartoe groeien? Ja, dus we hebben uh, veel shows uh, op het programma. We willen natuurlijk ja. groeien gewoon ja. als band. Ja. Uh, en misschien inderdaad ook wel leuk om wat te vertellen... over uh, wat er op de achtergrond gebeurt. Dus mm -hmm. We hebben natuurlijk veel muziek en houdelijk verteld. Ja. Uh, maar we zijn inderdaad veel met de stagepodium uh, uh, ja, presence bezig... en ook, ook veel op de achtergrond met de website. Dus, uh, ja. Ja, we hebben bijvoorbeeld ook een, uh, een pagina waar je, je... Je kunt sowieso als je op de website zien. is het een teller, teller. kun je zien uh, wanneer de volgende show is. Okay. Alle shows daar nou ook te bekijken. En als er dus een show is, uh, heb je ook een pagina... waar je uh, bijvoorbeeld uh, route uh, kunt vinden naar de venue toe. Je okay. oh, kunt wel. ook de merchandise zien die we daar dan die avond verkopen... Okay. Uh, ja, en je kunt ook de setlist bekijken. En je kunt daar ook de lyrics van de set bekijken. Dus je kunt ook uh, voor alle, zeg maar, ja... Met ons toch uh, bij uitstekers joden wat niet altijd uh, even goed uh, in Terwijl de, de licht te volgen is. Nee, ja. Precies, ja. Ja. Dus daar hebben we echt wel allemaal oplossingen voor. Oh, ja. uh, en dat is gewoon super uh, gaaf om te doen. En uh, ja, dat zijn we op de achtergrond allemaal mee bezig. Okidoki, nou... Check de gasten uit. Uh, we gaan uh, afsluiten. Onwezen bedankt uh, voor jullie openheid en komst naar de ZM Studio vanavond. Ik heb er weer van genoten, Hopelijk jullie ook. Jullie ook? Ja, dankjewel. Absoluut, dankjewel, Dat was Nebelstorm, een band die laat zien hoe atmosferische black metal, ervaring en invloeden samenkomen in hun eigen sound. Nogmaals dank aan de band voor het delen van hun verhalen, invloeden en uiteraard hun muziek vanavond. Jullie luisteraars. Vond je het vet wat voor orde? Ga deze band volgen. Ze hebben nog veel in petto. En dit is nog slechts een clip van hun volledige potentieel. Dit was Play It Out Live voor deze week. Volgende week kun je weer genieten van een band interview. Dan ontvang ik de band Traanbaard. Hopelijk luister je hier dan ook weer. Voor nu bedankt voor het luisteren en ga ik eruit met Shadows of Wood Eternal van Nebelstorm. En mijn laatste woorden: Horns up, stay metal. Muzzle. Yeah. Yeah.